In een kerk in Maastricht zijn vannacht vernielingen aangericht. Onbekenden kwamen de Christus Hemelvaartkerk binnen door een ruit van een sacristie te vernielen. Binnen werd een aantal heilige belen onherstelbaar vernield. Ook werd op een aantal plekken geprobeerd brand te stichten. Daarbij liep het altaar schade op. Burgemeester Cornelis van Gouda heeft niet genoeg gedaan om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden toen hij in 2007 een huis in Ghana liet bouwen. Dat blijkt uit een onderzoek van KPMG waar hij zelf om had gevraagd.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 De files van 5 kilometer en langer staan op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Roedelvarensveen en, en Dorp, 10 kilometer. De A13 van Den Haag naar Rotterdam bij de Afrit Berkele Rode Reis 5. De A15 vanuit Europoort tussen Hoogvliet en Knopend Vaanplein 6. De andere kant op tussen Hoogvliet en Spijkenissen 5. De A16 naar Breda tussen Zwijndrecht en de Moordijkbrug 7. En de A29 van Rotterdam naar Bergen-op-Zoom. Tussen de Afrit Oud-Beierland en de Afrit Numansdorp 7 kilometer. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij.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 So I shut the world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 Als schouder aan schouder staan. Schouder aan schouder staan. Schouder aan schouder staan. Schouder, schouder aan schouder met hetzelfde doel. Namelijk... namelijk vraag 23 september Ja en, uh, en dat is het weekend in met ons thee En uh, je hoort Marco Sato en met schouder aan schouder En Goldplay met Every Teardrop is a waterfall Ja En dat verraadt al meteen misschien wel iets als hij er één nummer nog niet zo goed kunnen denken ja. Maar we hebben weer eens een keertje uh, Er staat de schoenen aangetrokken En we hebben maar drie artiesten deze uitzending Dat zijn namelijk uh, Guus Meeuwis, uh, Goldplay en Maroon 5 Maar faal je toch al een beetje Want? Marco Sato En Guus Meeuwis Ja maar dat, ja. Dus het is toch een beetje een vierde artiest. Nee. Maar we snappen wat je bedoelt. Duetjes mogen ook, hè? oké, Nee, dat is het. is onder Guus uitgebracht. Oké. Dus idee van Guus. Dat mag het. En verder hebben we nog. We gaan nu terugblikken op het interview. Dat doen we om half. Doen we wat ik met iemand in de heb gehad. Ja. En we gaan ook. met Mark van Rijssel bellen. Oké. Nou, weer. Nu gaat het lukken hoor. Het gaat allebei lukken. Is goed. We gaan het horen zo. En, ja, we gaan nu eerst luisteren naar Mystery van Maroon 5. En. Ik heb nog iets ontdekt. maar dat no. dat voor me. Oh, dat houdt hij voor zich. Dat, dat is niet uh, Oh jee. Yeah. Iets. Oh. We horen het zo meteen al van je. Ja. ja. Dat is goed. Nog wat de bewaard, dus ik ben de laatste die laat. Dan met zonde jas stap ik naar buiten, begin ik mijn tocht. vol hoe je moet. Ik moet me inhouden, niet te gaan fluiten, zo loop ik de zon tegemoet. En vandaag zie ik me. Of er ergens iets zit van die jongens in ons Die nergens om vroegen, die niet wilden weten wat slag was of leef Ik heb tranen gelachen, nooit zo gedaan En tenslotte tevreden, de licht uitgedaan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 Daarvoor die Guusmael is met tranen gelachen. En Coldplay met Paradise. Hier leuke nummertjes. Zeker, en het laatste is natuurlijk een all-time uh, een high. Een all-time high? All-time favorite. Ja, of all-time uh, occasion. Of we gaan zo maar verder? Oké, okay, oké. Okay. Leuk nummertjes is dat, hè? Ik vind het wel. Het blijft wel een goed nummer. En daarom doen we dit ook. Precies. We gaan zo. Uh, het doen, hè? Ja. Ja. Nou, Amsterdam staat klaar, als dat lukt. Ja, want dat is dus de grote verrassing. Ja. Goldplay is dus een nummer over Amsterdam gemaakt. En hoe zeg ja. ik Goldplay eigenlijk? Want uh, Goldplay toch wel? Ja. Nou, ja, dat dacht ik al. Maar ik dat maak het nog wel eens het fout dat ik Goldplay zeg of Goldplay. Maar. Eerst gaan we luisteren naar een interview dat ik uh, 26 augustus had. Met uh, Esmeralda van der Boon. Ja. Dat is uh, de vertaalster, vaste vertaalster van het NOS, een journalist ook. Ja. En zij was in Libië. Oké. Okay. In Tripoli. Je worden van een uh, nummertje. En uh, daarna hoor je mij praten. En dat maakt veel in de komaar. Heel Ja, dat was een nieuw nummer. En dat nieuwe nummer dat heet uh, The, War The, The Wanted van uh, let You Game, zo heet het. Um, <laughs> het is een zomaar maar niet zo, maakt zoveel, niet zoveel uit. Daarvoor hoorde je Hotel Room Service, Ariana met Man Down. En uh, als het goed is, hebben wij iets heel bijzonders uh, ja, op dit moment. We hebben namelijk contact met uh, de hoofdstad van Libië, dat is namelijk Tripoli. En uh, daar is Esmeralda voor ons. Ben je daar? Ja, daar ben ik. Hi. Uh, nou, allereerst uh, geweldig dat we u in de uitzending hebben. Daar zijn we heel blij mee. Um, ja, hoe is de situatie in Trip Tripoli?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 het schieten dus mensen is er erg uitgelaten ja, want, uh... maar het is nog steeds wel precair wel uitkijken wat er zal gaan gebeuren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 Ja, nou zo gaat het eigenlijk de hele tijd een beetje door. Allee. Het probleem is dat als het dus, omdat we dus ook voor vreugde in de lucht schieten, weet je soms niet meer helemaal precies, was dit nou een vreugde schot of was mm het -hmm. wat anders? Dat maakt het wat lastig. Maar goed, over Abu Salima, uh, daar werd heftig gevochten, er is ook een gevangenis is daar uh, opengemaakt en alle mm -hmm. mensen die erin zaten vrijgelaten.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 Nou, we spraken vanochtend met een rebel die uh, net de uh, afgelopen nacht in uh, Abbasalima had gevochten. Mm -hmm. um, en die was erg moe ook, die, die was verschrikkelijk, werd ongelooflijk hard gevochten. Maar die vertelde mij, toen ik hem vroeg, Goh, waar denk je dat Gaddafi zit? Mm -hmm. Ja, nou volgens mij uh, zit hij in Sirt, want er zouden... Of, sorry, niet in Sirt, in uh, uh, bin jawad mm -hmm. Zeg ik dat maar goed? Ja.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 En hij daar gewoon open en bloot uh, uit een auto hangt, dan is het toch raar om, om als Nederlander hier thuis naar de tv kijken dat te zien? Ja, dat maar. is ook heel raar. En de, wat er is gebeurd is dat ze hadden het huis van Zevenes Lam alles ze omsingeld. Mm -hmm. uh, vergeten dat hij een, een tunnel onder zijn huis heeft.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 Is de loop op ons gericht? Dat is gevaarlijk. Ja, en ik hoor nu weer de schoten achter. achter. achter. ja, de, achter, de, achter, ja wat hoort. Um, En dat gaat de hele tijd door. Ja, en natuurlijk. Schoten en het is onduidelijk wat het, wat het voor schoten zijn, waar ze vandaan mm -hmm. komen. Terugvallen de ja. kogels van vuren. Dat is gewoon wat het zo anders maakt dan in Egypte.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 Ik hoop dat dat snel over is, dan, want het is natuurlijk echt uh, te bizar voor woorden dat het daar dat het zo gebeurt. Dat hoop ik ook. Oké. Okay. Ja, voor het telefoontje. Geen okay. dank. Tot ziens. Dank wel. Ja, dat was Esmeralda van de, van de Boom. Um, het is denk ik wel de, een van de meest uh, ja, memora, memorabele interviews die ik ooit heb gedaan. Ja, kan ik me voorstellen. Dat is best wel bizar was dat. Ja. Maar ja. Ook, al, ook omdat je er ja. uh, gewoon hier zit. Maar mm -hmm. toch schoten hoort. Ja. En ik heb dat, kijk voor jou ook de eerste keer dat je dit hoort toch? Ja. Maar dat, je kent het alleen maar van die spelletjes weet je, van Call of Duty, dat soort spelletjes. Ja. En hoor je dat het ook echt is een keertje gebeurd aan de andere kant van een telefoonlijn waar je mee zit te bellen. Ja. Dat vond ik raar. Ja klopt. Maar ja. Zeker. Ik ben ook na, die, uh, na dit interview ben ik ook heel, de hele uitzending gewoon uh, alleen maar wezen zoeken naar woorden. Want ik kwam er niet meer uit. Alle andere agas die ik interviewde, dat boeide me eigenlijk niet meer want ik zat hier in mijn hoofd. Oké. Okay. Terug naar de realiteit, terug naar vandaag, want ondertussen is Tripoli verover, veroverd en uh, Kadafi nog steeds niet opgepakt helaas, ja. maar ja, dat, uh, dat is niet meer komt al. belangrijk, want uh, uh, Libië heeft een nieuwe regering en inderdaad, het komt wel. Gaan wij uh, naar Amsterdam, van Tripoli naar Amsterdam, Ja. Want wat mij opviel vanmiddag met het, uh, het zoeken van uh, nieuwe nummers, althans nieuwe oude nummers, ja. was het nummer Amsterdam van Goldplay. Had jij er ooit van gehoord? Nee, ik heb er nooit van gehoord. Amsterdam. We gaan het horen. Ja. Ik vind het een, uh, een redelijk leuk nummer eigenlijk. Ja? ja. Dit is uh, Amsterdam van Colblay. I swerve out of control. And if I, if I'd only waited, I'd not be stuck here in this.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 So is fading and I see no chance of release I know I'm dead on the surface but I'm screaming underneath and time is on your side it's on your side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 Live on our emotion, baby I answer questions never, maybe And I'm not kind if you betray me So who the hell are you to say me? I never would have weer mijn room 5 en dat was uh, wake-up call. En dat betekent dus uh, gewoon wakker worden. Daarvoor heb je gruesmails met toen ik je zag. En Goldplay met Amsterdam. Amsterdam. En ja, hier heb ik naar nou uitgekeken de hele, de hele week. Yeah. Want hey, de zes, het is vandaag 23 september en dat is de 266e dag van het jaar. En uh, hierna volgen nog maar 99 dagen. Oké okay. Dus zat ik te rekenen Binnen bij de postcard Goede ah, Goedenavond, ja Ja nee, hij dus niet. Niet. Nee, dus Binnen bij de bij. 99 dagen dus Haal ja. er 8 vanaf, dan begint het dus kerstavond Dus dat is dan uh, Oeh, spannend Wat is dat dan? Kerstavond 99 min 8 is 91, 91. Ja, Dus ja, nog 90 je slapen En uh, vanwege dat Ja En vanwege dat wij een goalplay uitzending hebben ja, is het mij gelukt Om Christmas Live te draaien Van Goldplay Dit is nou, ja, Christmas Night nice. Live op uh, Radio CFM 106.95 106. 106. 106. Maar dat weten de mensen al die luisteren Goldplay Christmas Lijst Christmas night Another fight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 Getroost. We hebben de waarheid zo diep als kon begraven, ik was één met een engel, zolang het mocht. Waar jij verscheen, scheen de zon met je mee. Kreeg, met oneindig veel moed, de leven is niet ver. De dans, gedanst op een zilveren tapijt. Met jou dicht bij mij, de verloren tijd beweent, doeloos verzonken en dronken. Iets dat niet mocht. bij twee door de tijd, de tijd heen. Midsommernacht droom. Waar jij verscheen. Leven is niet ver, maar stralende lachen en je mooie gedichten. dat tedere woorden, je over... fm. Maar nu eerst het NOS-nieuws.